In land hier ver vandaan woonde eens een vader en een moeder met hun zeven zooms. Nu was het nummer zeven ook in dat land een geluksgetal. Daarom waren de ouders erg blij met hun zeven kinderen. Maar toch treurden ze er dikwijls over dat ze geen dochter hadden. Hun zeven zooms waren allemaal even vrolijke, maar ook even baldadige jongens. Daarom dachten de ouders dat het goed voor hen zou zijn als ze er een zusje bij kregen. Juist toen de ouders alle hoop hadden opgegeven leek dat ze toch weer een kindje zouden krijgen. De mensen van het dorp leefden mee en iedereen hoopte dat het deze keer een meisje zou zijn. De wens van de ouders werd vervuld. In het hartje van de zomer werd er een dochter geboren. Het meisje was veel kleiner dan de andere pasgeboren kindertjes in het dorp, maar de ouders konden hun geluk niet op. Het dorp vierde twee dagen lang feest, maar toch gebeurde er iets verdrietigs. De dokter vertelde de ouders dat hun kleine meisje een zwakke gezondheid had en dat hij bang was dat ze niet lang zou leven. De ouders, die zo lang naar dit kind hadden verlangd, wisten zich geen raad. Dat we zo gestraft moeten worden, riep de vader uit. Wat we het liefst gewenst hebben, zal ons zomaar ontnomen worden. Toch wilde de vader dat het meisje, wanneer ze zou doodgaan, in de hemel zou komen. Daarom stuurde hij zijn oudste zoon weg om water te halen, zodat het meisje gedoopt kon worden. Maar alle zeven zoons boden aan om water te halen. En omdat de ouders ook wel de ernst van de opdracht begrepen... stemden ze erin toe dat ze alle zeven naar de waterbron zouden gaan. Onderweg liepen ze om het hardst, want ze wilden allemaal als eerste bij de bron zijn. Hun aarden kruiken hielden ze stevig onder hun armen geklemd. Die mochten ze onder geen voorwaarde breken, want anders zou hun zusje verloren zijn. Toen de zeven broers bij de waterbron waren aangekomen, vochten ze erom wie het eerste zijn kruik mocht vullen. Ik ben de oudste, ik heb dus voorrang, zei de oudste broer. Hij schepte er altijd over op dat zijn vader hem altijd alle geheimen vertelde. En ik dan, riep de jongste, ik ben de kleinste, ik doe er dus het langst over om mijn kruik te vullen, daarom mag ik het eerst beginnen. Vooruit, laat me erbij. Maar geen van de broers wilde de ander laten voorgaan. Ze duwden, haakten elkaar pootje en trokken aan elkaar struien en broeken. Ondertussen probeerden ze hun kruiken te vullen. Maar omdat ze zo ruw deden, vielen de kruiken stuk voor stuk uit hun handen... en verdwenen naar de bodem van de waterbron. Toen had geen van de broers meer een kruik. Wat nu? riep de oudste wanhopig uit. Hoe moeten we nu water naar huis brengen? Zonder water ga ik niet naar huis, zei de jongste broer. Angstig en verdrietig gingen ze toen in het gras zitten en dachten er diep over na wat ze konden doen. Vol ongeduld wachten de vader en de moeder op de terugkomst van hun zeven zoons. Die belhamels zijn zeker weer gaan spelen, zei de vader met ongeruste stem. Begrijpen ze dan niet dat ze daardoor hun zusje in gevaar brengen? Toen de broers na een paar uur nog niet terug waren, riep de vader dat de straf op de zonde mag volgen... Ik wilde maar dat ze in raven veranderden. Maar de vader wist niet dat zijn roep gehoord werd... en dat de zeven zoons werkelijk in raven werden veranderd. Dagen gingen voorbij zonder dat iemand iets van hen hoorde. De ouders begrepen er niets van. Maar het verdriet over hun verdwijning werd voor een deel goed gemaakt... door het kleine meisje dat ze hadden. Als door een wonder werd hun dochtertje met de dag sterker... Na een paar maanden vond de dokter het zelfs niet meer nodig om langs te komen. Uw dochtertje is zo gezond als elk ander kind, zei hij. Ze zal vrolijk en gelukkig opgroeien en u het verlies van uw zeven zonen doen vergeten. Het kind groeide op en werd een mooi meisje. Haar ouders vertelden haar niet dat ze zeven broers had, die op een geheimzinnige manier waren verdwenen. Wel was het hun opgevallen dat er vaak zeven zwarte raven in de boom voor hun huis zaten. Eenmaal had het meisje daarover iets tegen haar vader gezegd. Maar die had geantwoord... Die vogels weten dat ze hier eten krijgen, daarom komen ze hier zo vaak terug. Natuurlijk herinnerde de vader zich nog wel dat hij jaren geleden eens had uitgeroepen... dat zijn zeven zoons maar in raven moesten veranderen. En omdat hij zich daarover erg schuldig voelde, verzorgde hij de zeven raven heel erg goed. Je kon tenslotte nooit weten... Op een dag verdwenen de raven en kwamen nooit meer terug. Het meisje was heel verdrietig, want de raven waren haar beste vriendjes geworden. Urenlang dwaalde ze door het dorp, maar spelen met andere kinderen deed ze niet. De grote mensen, die allemaal erg op haar gesteld waren, vertelden haar altijd verhaaltjes. Zo hoorde ze ook het verhaal over haar zeven verdwenen broers. Maar de mensen vertelden haar nog meer. Eigenlijk ben jij er de schuld van dat je broers verdwenen zijn, zeiden ze. Jij bent misschien wel mooi en vrolijk, maar er zit ook een vervelende kant aan. Als jij er niet was geweest, waren je broers nooit verdwenen. Het meisje voelde zich diep ongelukkig toen ze dat allemaal hoorde. Ze vroeg haar ouders of het waar was wat de mensen zeiden. Natuurlijk konden ze dat toen niet meer ontkennen. Maar de moeder, die een erg gelovige vrouw was, zei... Het lot heeft het zo beschikt. De goede God heeft er een bedoeling mee gehad. Maar het meisje bleef erover piekeren hoe ze haar broers zou kunnen helpen. Als ze inderdaad waren omgetoverd in de zeven raven die vroeger altijd in hun tuin zaten... dan moesten ze toch weer om te toveren zijn in kinderen. Dat dacht het meisje. En op een dag nam ze een besluit. Ze nam afscheid van haar ouders om de raven te gaan zoeken. Het enige wat ze op haar reis meenam was een ring van haar moeder... Een brood en wat water. Dagen en dagen achtereen liep ze door bossen en velden. Aan de dieren die ze onderweg tegenkwam vroeg ze telkens... Hebben jullie soms ergens zeven raven gezien? Ze moeten door dit bos gevlogen zijn. Ergens moeten ze toch wonen? Maar alle dieren antwoordden... Raven wonen nergens. Ze hebben geen eigen huis. De hele lucht is immers van hen. Waarom zouden ze dan in een huis gaan wonen? En het meisje ging er steeds meer aan twijfelen of ze haar broers ooit nog terug zou zien. Ze zwierf weken en weken rond. En op een dag wist ze helemaal niet meer waar ze was. De weg naar huis zou ze zeker nooit meer terug kunnen vinden. Plotseling zag ze een bordje staan waarop stond... Naar het huisje aan het einde van de wereld. Jee, riep het meisje verbaasd uit. Het einde van de wereld. Ben ik al zo ver van huis? Ze had heel vaak over het einde van de wereld horen vertellen, maar niemand was er ooit zelf geweest. Ze volgde de bordjes en al gauw zag ze in de verte het huisje staan. Het was een klein en vriendelijk huisje dat eenzaam op een hoge berg stond. Er moet iemand thuis zijn, dacht het meisje, anders zou er geen rook uit de schoorsteen komen. Voorzichtig sloop ze naar het huisje toe en gluurde door het raam naar binnen. Maar in de kamer was niemand te zien, daarom ging ze naar binnen. Verbaasd keek ze rond. Er stonden zes tafeltjes, zes stoeltjes en één kinderstoeltje in de kamer. En op een open vuur stonden zeven pannen met kippetjes en eieren. Tjonge, wat een grote familie woont hier, dacht het meisje. En ze was blij dat ze straks weer met echte mensen zou kunnen praten. Het meisje ging bij het vuur staan en warmde haar handen. Daarna schepte ze een bordje soep op uit de grote pot die boven het vuur hing. Dat vinden de mensen die hier wonen vast niet erg, dacht ze. En vol ongeduld wachtte ze op de mensen die zeker heel gauw zouden komen. Stel je voor dat de mensen hier nu eens wisten waar die zeven raven wonen, dacht ze nog. En toen viel ze heel tevreden in slaap. Pas de volgende ochtend werd ze wakker. Toen ze haar ogen opendeed klonk er een gejuich. Hoera, ze is wakker, hoorde ze roepen. Het meisje wreef haar ogen uit en keek om zich heen. In zeven bedjes zag ze zeven meisjes liggen. Wie, wie zijn jullie? stamelde ze nieuwsgierig. Wij zijn de kinderen van het einde van de wereld, antwoordden de meisjes. Maar wie ben jij? En het meisje vertelde hun alles. Over haar ouders en over de reis om haar zeven broers te vinden die in zeven raven waren veranderd. Als dat alles is, kunnen wij je wel helpen, zei het oudste meisje. En ook de anderen knikten. Wij kennen die zeven raven heel erg goed, zeiden ze. Iedere morgen als we net wakker worden, komen de zeven raven hier. Dan eten ze alles op wat wij van de vorige dag over hebben. Echte gulzigheid zijn het hoor, maar ze zijn wel lief. Het hartje van het meisje ging sneller kloppen toen ze dat goede bericht hoorde. Dus, ehm uh, jullie denken dat... Maar verder kwam ze niet. Buiten klonk een vrolijk gekrijs. Vlug, opstaan, riep het oudste meisje. Daar zijn onze vriendjes al. Vlug kleedden ze zich aan en zetten de schalen met eten klaar voor de zeven raven. Komen jullie maar binnen, riepen ze toen. En eet smakelijk. En de zeven raven kwamen uitbundig binnenvliegen. Ze vlogen door de kamer, hipten van stoel naar stoel en schrokten al het eten van de vorige dag naar binnen. Nog lekkerder dan gisteren, krijgde een van de raven. Eieren en vliesmoutjes, verrukkelijk hoor. Ze vochten om de stukjes vlees zonder dat ze elkaar echt pijn deden. De zeven kleine meisjes moesten daar erg om lachen. Zoals je ziet zijn wij ook met z'n zevenen, zeiden ze tegen het meisje. We hebben allemaal een lievelingsraaf uitgezocht. En de zeven meisjes begonnen de zeven raven over hun zwarte veren te aaien. Kijk maar, ze bijten niet eens. Toen het meisje een van de raven voorzichtig over zijn kop aaide, keek die verstoord op. Hé, hey, wie ben jij? Jou kennen we helemaal niet. Of toch? En de raaf dacht heel diep na. Toen schudde hij zijn hoofd en zei, nee, bijna erin zien. Misschien hebben we jou alleen maar ergens ontmoet. slotte is de hele wereld ons huis. Maar ik ken jullie wel, zei het meisje toen blij. Herinneren jullie je de grote appelboom niet meer? Die appelboom bij het witte huisje? De raven hielden even op met eten en dachten diep na. Toen knikte er eentje. Hmm, nu je het zegt. Hé hey jongens, herinneren jullie je nog de vorige zomer? We woonden toen in een appelboom. Ook de andere raven knikte. Dat was de boom waar we steeds weer heen gedreven werden door de wind. Hoe hard we ook met onze vleugels sloegen, tegen die sterke wind konden we nooit op. Precies, zei een van de raven, die waarschijnlijk de leider van de troep was. Maar wat wil je daarmee zeggen? Hij ging vlak bij het meisje staan en keek haar onderzoekend aan. Ik woonde in dat huisje, zei het meisje, samen met mijn vader en moeder. Op een dag waren we jullie kwijt, toen ben ik jullie gaan zoeken. Meer vertelde het meisje nog niet. Eerst wilde ze er zeker van zijn dat ze de juiste raven had gevonden. Nu, wees welkom dan, zei een van de raven. Meestal zien de mensen ons liever gaan dan komen. Mensen beweren altijd dat zwarte raven ongeluk brengen. De andere kreisten even nijdig. Maar weten jullie misschien nog wanneer jullie geboren zijn, vroeg het meisje. Denk eens goed na. De raven schudden hun koppen. Nee, dat weten we niet. Eigenlijk hebben we altijd al bestaan. Maar waarom vraag je dat? Omdat ik op zoek ben naar mijn zeven broers. Toen ik nog maar net geboren was, heeft mijn vader eens gezegd dat hij wilde dat zijn zeven zoons in raven veranderden. Daarom dacht ik... Plotseling begonnen de raven heel hard lachend te krijzen. Ha, <lacht> ha, kra, kra, hoor me dat kind eens. Natuurlijk zijn we broers, maar we zijn raven. Jij bent toch geen raaf? Nu... En dan kunnen wij toch je broers niet zijn? Het meisje schudde haar hoofd, want dat wist ze ook wel. Jullie moeten me niet uitlachen, zei ze. Mijn vraag is heus niet zo gek als jullie wel denken. Nou, gewoon is anders, merkte een van de raven op. En hij moest heel erg om zichzelf lachen. Het meisje stampte boos met haar voetje op de grond. Luister, riep ze toen. Wat kunnen jullie je nog van vroeger herinneren? Ik wil weten wat jullie eerste, jullie allereerste herinnering is. Waterput, krijste een van de raven. Ik herinner me een waterput waaruit ik dronk. Lekker, helder water. Het meisje kreeg rode wangen van opwinding. En jullie, vroeg ze aan de andere raven. Die hoefde ook niet lang na te denken. Ah, uh, hetzelfde, zeiden ze. Tenslotte zijn we broers. Zolang we leven zijn we al bij elkaar. Onze ouders hebben we nooit gekend. Toen was het meisje er zeker van dat ze haar broers gevonden had. Zien jullie wel, riep ze uit. En ze aaiden alle raven over hun zwarte koppen. De raven werden er verlegen van en staken hun koppen tussen hun zwarte veren. Maar nu weten we eigenlijk nog niets, riep er een. Vertel verder. Maar inmiddels was het alweer bedtijd geworden voor de meisjes. De dag was werkelijk omgevlogen. Daarom zei het meisje, morgen vertel ik verder, nu gaan we slapen. Vroeg in de morgen kwam een van de raven haar alweer wakker maken. Wat wakker meisje, je moet weer verder vertellen. Het meisje kleedde zich toen gauw aan. Daarna ging ze op een bankje zitten en de raven gingen in een kring om haar heen zitten. Het meisje begon te vertellen. Ze vertelde over haar geboorte, over het water halen... over de scherven die ze later gevonden hadden en over haar verdriet. Want haar broers waren door haar schuld verdwenen, zei ze. De raven waren zo onder de indruk van het verhaal dat ze ervan moesten huilen... Toen het meisje de ring van haar moeder tevoorschijn haalde en hem aan de raven liet zien, begonnen ze opgewonden te krijsen. Ah, Maar die ring herkennen we wel. Wat glinstert die mooi. Raven houden nu eenmaal van dingen die glinsteren. Haha, wij stelen ze altijd. Daarom houden de mensen niet zo erg van ons, begrijp je? Ga maar mee, zei een van de raven toen. Ik zal je wel eens wat laten zien. En toen nam hij haar mee naar de grote staande klok. De raaf deed het deurtje open, haalde er een pakje uit en maakte het open. Het meisje sloeg haar hand voor haar mond van schrik. Maar, maar dat zijn edelstenen, zei ze. Hoe komen jullie eraan? Nou, dat zeiden we toch. We stelen ze. En tegelijkertijd probeerde hij met zijn snavel de ring uit de handen van het meisje te grijzen. Afblijven, zei ze. Deze ring is van mijn moeder. Ik weet nu zeker dat jullie mijn broers zijn. Mooi hoor, riepen de raven toen. Maar wat schieten we daarmee op? Jouw ouders willen misschien graag hun zeven zoons terug hebben, maar zeven raven hebben ze zeker niet graag. Maar als jullie zijn omgetoverd in raven, dan, dan moeten jullie toch ook weer om te toveren zijn in echte jongens, zei het meisje toen. Dat vonden de raven eigenlijk ook wel. Maar hoe? Daar wist niemand een antwoord op te vinden. Kom mee, zei het meisje toen. Laten we naar huis gaan. Daar zien we wel weer verder. En de raven tilden het meisje op en met haar tussen zich in vlogen ze weg. Toen ze bij hun huisje terugkwamen, riep de moeder. Maar, maar dat zijn mijn zeven zoons. Toen pikte een van de raven, die de ondeugendste was, de ring uit de schortzak van het meisje. En plotseling veranderde hij in een jongetje. Hoera, riep het meisje. Dit is de oplossing. Vlug. Nemen jullie allemaal even dit ringetje in jullie snavel. Dat deden de raven. Even later stonden er zeven vrolijk lachende jongens om het meisje heen. En van die dag af was het geluk teruggekeerd in het huisgezin.